Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Weerman Piet Paulusma is overleden. Hij had al geruime tijd kanker, maar koos ervoor dat stil te houden. De Friese weerman maakte in 1985 zijn debuut op de radio bij Omroep Frieslang. Later voorspelde Paulusma het weer ook op televisie. Vanaf 1996 als vaste weerman van SBS6. Hij sloot zijn weerbericht standaard af met de Friese woorden onmourn. De laatste anderhalf jaar was Paulusma nog te zien en te horen bij Omroep Max. Piet Paulusma is 65 jaar geworden.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 Wereldwijd zijn opnieuw mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de oorlog in Oekraïne. Onder andere in Berlijn, Napels en Madrid werd geprotesteerd. In Berlijn was een anti-oorlogsconcert... waar ook Natalia Klitschko optrad, de vrouw van de burgemeester van Kiev. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn Russische vrouwen... en Syrische werknemers de straat opgegaan voor een pro-Rusland-protest. Sommigen hadden Russische vlaggen bij zich... anderen hielden foto's van president Poetin in de lucht. In de Eredivisie heeft PSV geen enkele moeite gehad met Fortuna Sittard. Het duel in Eindhoven eindigde in 5-0. RKC haalde belangrijke punten binnen in de strijd tegen degradatie. De Waalwijkers wonnen in Arnhem met 2-1 van Vitesse. Eerder vandaag eindigde de klassieker tussen Ajax en Feyenoord in een 3-2 overwinning voor Ajax. En Utrecht ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Groningen.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 Tot baby mm, sophisticated mama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 jij weet niet whats up ik wil door tot manjana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 I love it.